Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Europese Unie bereidt tegenmaatregelen voor. in reactie op de importheffingen die de Amerikaanse president Trump gisteren aankondigde. Het zou gaan om een pakket aan heffingen ter waarde van 93 miljard euro, dat meldt de Financial Times. Ook zou de EU overwegen om Amerikaanse bedrijven de toegang tot de markt te ontzeggen. Trump dreigde met heffingen van 10% aan landen die meedoen aan een Deense missie op Groenland dat hij wil annexeren. Acht landen, waaronder Nederland, bereiden daar een NAVO-oefening voor. Na dagen van gevechten zegt de Syrische regering dat er een staakt het vuren is afgesproken met de Koerdische militie SDF. De afgelopen dagen werd er zwaar gevochten in het noordoosten van Syrië, waar de SDF al tien jaar domineerde. Volgens de Syrische staatstelevisie gaat de wapenstilstand meteen in. De formerende partijen D66, VVD en CDA en informateur Ledgert praten morgenochtend weer verder na een dagje vrij. 's Middags komen drie experts langs die advies zullen geven over een minderheidskabinet. De drie partijleiders en Ledgert zeiden de afgelopen dagen dat er nog heel wat te doen is. Er wordt nog steeds gemikt op de deadline van 30 januari. Schaatser Shinky Knecht heeft nu echt afscheid genomen van zijn short -track carrière. De Vries van 36 werd aan het einde van het EK in Tilburg gehuldigd voor zijn loopbaan op het ijs. Daarin behaalde hij vijf wereldtitels, drie keer met de aflossingsploeg... één keer was hij de beste van de wereld op de 500 meter... en ook werd hij één keer wereldkampioen allround. Knecht besloot onlangs al te stoppen als profschaatser... Door een blessure stond hij te weinig op het ijs om nog te kunnen meedoen aan de Olympische Spelen in Milaan volgende maand. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht gaat het op veel plaatsen een paar graden vriezen. En er kan ook wat mist ontstaan. Morgen is het droog met wat zon. En het wordt dan 4 tot 7 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersinformatie.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 ...terug bij in gesprek Met. En vandaag praat ik met Herman Harms. In het vorige uur... ...het vorige uur sloot we af met... ...Maria Magdalena. En daar praat ik met Herman... ...nog even verder over. Werd zij onderdeel van de Qataren? Nee. Omdat je het aan die ja, ja, Kataren? Ja, nee, nee, nee, nee. Maar zij heeft wel de... Geschriften. Er is ook een uh, Maria Magdalena-evangelie. Oké. Okay. En uh, hmm. zij heeft wel de geschriften, en die worden door de Kataren werden die beschermd. Hmm. Dus, dus daar zit ook. Uh, er zit wel een link in. Er zit een link in. Ja, okay. Je hebt in een of ander gebied in de Sahara, hebben ze kruiken gevonden met die uh, Maria Magdalena-geschriften uh, um, geschriften erin. En uh, dat is gevonden door een, een, een, een schaapherder, en die <kwijnt> vond dat uh, eigenlijk niet in waarde, want die dacht ik heb leuk papier wat ik kan verstoken, dan kan ik lekker warm zitten. Ja. Dus hij heeft de helft van die dingen is, oh, in, God. heeft hij dus verbrand, totdat ze erachter kwamen wat het was. En ja, toen hebben ze de rest gered, dus het eerste deel is ook weg. Hmm. En Jacob, ja, weg is weg, Ja, en Jacob Slavenberg, die heeft daar een heel interessant boek ook over geschreven. De Nan-hupplepup-documenten. Ja, ja, ja. Dat, ja, ja, ja. ja, ja. En, en waarom denk jij dat er zoveel uh, Maria Magdalena-boeken nu verschijnen? En... Omdat de vrouwen in hun kracht gaan staan. Oké. Okay. En uh, dat heeft alles te maken met het tijdsbeeld. Uh, vrouwen die waren vroeger. Uh, ik wil niet zeggen onderdrukt. Maar afhankelijk van de man. Omdat de man het geld inbracht. En de vrouw de kinderen verzorgde. Ja. En uh, verder geen kant op kon. Een beetje het kalf Nederlands. Ja en nu tegenwoordig. Uh, ik eigenlijk denk dat het keerpunt daarin gekomen is. In de tijd van de voorbehoedsmiddelen. En dat de vrouw en de man liefde konden bedrijven. Zonder dat daar kinderen uit voortkwamen. Ja. Waardoor de vrouw wel de... ...de liefde kon ervaren... ...en de man ook de liefde kon ervaren... ...zonder consequenties... ...zodat de vrouw dus niet meer gebonden was. Ja. En uh, daardoor hadden ze de handen vrij... Of ...hebben ze de handen vrij... ...en uh, zijn ze zelfstandiger geworden... ...van ja, maar wat jij kan, kan ik ook. Ja, en uh, als ik geen kind uh, hoef... ...dan hoef ik het niet. Ja. Weet ja, je, ja. zo. En dit bedoel ik lief, hè? Ja, ja, ja. En uh, dat heeft de, de vrouw in de kracht gezet... Dus dat uh, in de seksuele revolutie heb ik het over de jaren 60, 70, de Dolomina tijd, mm. uh, ja, toen kwamen de vrouwen echt op hun, op hun recht. Uh, terug, uh, het eiste ze op, ja. nou toen ook de baas in eigen buikperiode ja. uh, en daarmee bedoelde ze dus echt zo van wij maken zelf wel uit of we dat kind houden of niet houden als we zwanger raken, ja. met, met abortus heb ik het dan nu over, uh, maar ook ter voorkoming daarvan en dat is een gevaar voor de man, want de vrouw werd niet meer afhankelijk van de man, want die kon dat zelf bepalen. Ja, ja en dat is echt een, volgens mij een enorme ommekeer ge geweest in de zelfstandigheid van de vrouwen. Ja. Nog even terug naar die twee kinderen van Jezus. Ja. Uh, um, wat valt daar nog over te zeggen? Was, uh... Nou, dit schijnt een enorme bloedlijn oh. te zijn in de in de uh, lijn van, van Jezus met Maria Magdalena. Ik, okay. uh, dat zit ook allemaal in Zuid-Frankrijk. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb dat nog niet uitgezocht. Uh, maar ik weet dat het er is. En uh, uh, Gabriella en Reint Gaastra, die hebben daar een boek of twaalf over geschreven. En... Uh, ik moet eerlijk bekennen, ik heb ze alle twaalf, maar ik heb er nog geen letter in gelezen. Oh. <laughs> ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Je wacht op dus, een strenge winter. Nou ja, bijvoorbeeld. Ja, dus ja, ja. dus ik, uh, een volgende keer kan ik je daar waarschijnlijk wat meer over. 2017 en dat heet From the Darker Seasons en ja ik dacht, nou gitaar in het eerste uur, een elektrische gitaar, maar dan in het tweede uur. Wel nou ja, we gaan gewoon verder met, uh, met Herman Harms natuurlijk, eens even kijken en we gaan uh, heel wat anders doen. Uh, dus ik gooi het gesprek even op een andere, over een andere boeg. Ik, ik heb een verhaal gehoord dat jij iets hebt uh, gehad of uh, bemoeienissen hebt gehad, laat ik het dan zo zeggen met een... Uh, met de ja, bij Kraantje oh, Lek leuk, ja, in ja. Overveen. Ja, ja, ja, dat is leuk. Uh, we kennen allemaal Kraantje Lek. Tenminste de mensen in deze omgeving. Uh, pannenkoekenhuis. En pannenkoekenhuizen zijn eigenlijk altijd... op krachtplaatsen. Oh ja? Waar leelijnen lopen enzovoorts. En dat is ook... als je goed wil aarde moet je pannenkoeken eten. Dat is, dat is gewoon een dingetje. Dat is waar. Vooral met spek. Ja, en... Uh, bij kraantje lek staat een holle boom. Uh, en die boom die is uh, door de bliksem getroffen. En uh, Lennart Nijg heeft ooit een liedje geschreven... dat de kindertjes geboren werden uit de holle boom. Want de splijting van die holle boom is net een vagina. Hmm. En omdat het een beetje groot is... kunnen daar kinderen in en uit lopen. Maar dan heb ik het over kinderen van drie, vier jaar. Maar het is ja. ook een sprookje. En hij heeft dus dat liedje daarover gemaakt... En Kees Kade is uh, een kunstenaar in Zandvoort uh, onder andere geweest. En later naar Monaco verhuisd omdat hij met Loup Mila getrouwd is. Met een nichtje van Prins Reinier. Oh, zet, nou, vandaar die link. Ja. Vandaar die link. A, tot 1970 een atelier in Zandvoort, hè? Ja, klopt. Ja. Ik heb nog... Uh, Gips bij hem geleend, want ik had toen een periode bij meester Loogman. waar we het eerder over gehad hebben. En ja. die was nogal kunstzinnig en die heeft de kinderen aangespoord. tot gipswerkstukken maken en okay. zo. Oké, ja, heel leuk. Ja. En uh, ik ging dan altijd bij Kees uh, gips lenen. En later kwam ik hem dan in andere posities tegen. Omdat, ja. uh, en toen, was hij, een toen was hij een beroemde kunstenaar. was ja. een beroemde kunstenaar. Maar hij had altijd, was hij mij nooit vergeten en zei: oh. ik, Dit is altijd van Herman. Uh, Wanneer kom je dat gips nou eens terugbrengen? Wat je, wat je ooit bij mij geleefde. Moet nog gebeuren zeker. Het moet nog uh, Hij leeft niet meer. Nee. kan dus ook niet meer. Maar ja, inderdaad. En uh, uh, naar de Holleboom terug. Dus die Holleboom is getroffen door de bliksem. Maar omdat Kees in Monaco woonde... had hij een sleutel van kraantje lek. En mocht hij als hij in Nederland was... in kraantje lek overnachten vertoeven. Weet ik veel. Hij nou, had goede kennis met de uitbaten. Ja. En, uh, nou, lekker zo naar de ja. ja en die boom die is dus uh, getroffen en van het restant uh, hebben ze toen, toen is dat restant is ziek geworden en moest weggehaald worden en toen is Kees op het idee gekomen om dat ding in brons uh, te gieten met als mal dus de boom die er al stond hmm en uh, daar moest geld voor opgebracht worden... want dat brons moest betaald worden. Kees heeft het uh, kosteloos... Of, uh, ja, ja, gratis gedaan... en niet kosteloos, want het uh, brons kost... Ja, ja, ja. Brons werd betaald, maar hij deed de arbeid. Hij deed de die. arbeid en de, en de gieterijen en zo... dat is allemaal... Uh, liefdewerk, oud papier ja. geweest. Ook van de bronsgieter heeft het allemaal okay. gratis gedaan. Alleen brons moest betaald worden... en daar heeft Kees lito's voor gemaakt... en die lito's moesten verkocht worden. En dat is een heel... Klein gezelschap, ik geloof van 60 mensen of zo. En daar ben ik er één van, die dus die lito's hebben uh, mogen kopen. En uh, daarmee dus die holle boom, dat brons betaald hebben. Ja. Wat later dus gegoten is in die holle boom. En als je in die boom staat en je roept oea hee of zo, een, een geluid, dan weerkaatst dat door dat brons. Dus dan krijg je een soort echo-effect. Oh. Ja. En uh, voor de holleboom, die dus nu van brons is, staan twee houten uh, boomstamstukken, zeg maar. Dat ja. zijn stukken van de originele holleboom. Oh, ja. En onder de, als je er met je neus voor staat, de rechtse kant, zit een urn. Die is daar begraven in, en die, en die boomstam staat er dan op. En in die urn zitten dus uh, brieven. Dat is een soort tijdmodule geworden met mensen die dus die, uh, die Lito's gekocht hebben. En dus uh, het geld bij elkaar gebracht hebben om die boom in uh, brons te gieten. En ik zit ook met een brief daarin. Okay. Want ik heb daar dus ook aan meegedaan. Ja. Dus als over 200 jaar dat ooit is opgegraven wordt. Dan komen ze mijn naam weer even tegen. Ja. Dat is wel weer leuk. En wat staat er in die brief? Ja, dat is. Uh, <laughs> dat dat is moet ik degene, natuurlijk vragen, maar dat, man. dat voor, snap je. Dat is voor degene die hem vindt. Ook. Ja, ja, ja. Okay. <laughs> wel ja toch wel bijzonder, toch? Dat is heel bijzonder, maar ja. ik heb toch een bijzondere band met Kees Fkader uh, gehad. verder over Kees Verkaren. Hij woonde in uh, Monaco. En Erik of Roelzma, de soldaat van Oranje, die woont op Hawaï. En uh, Erik, of uh, Kees had een beeld gemaakt van koningin Wilhelmina. En dat zou in Noordwijk worden onthuld naast het Oranje Hotel. Naast het um, ja. uh, oh, oh, ja, Oranje Hotel. Hè, waar, ja, ja, ja. waar je mensen die uh, dingen tegenwoordig opneemt. En uh, dat zou onthuld worden door Eekhazel of Roelsma en was dus gemaakt door Kees Vakane. En ze zouden samen er zijn om dat te onthullen. Ik was in die tijd in een scheiding bezig en uh, verwikkeld. En uh, ik had mijn dochter beloofd, was r was toen nieuw. We hadden gespaard en we konden naar de Efteling. En uh, moest je drie voorkeurdata opgeven. En ik wist nog helemaal niets van die, uh, van die onthulling toen. En ik heb dus drie data opgegeven in overleg met, uh, met de moeder van mijn kind, met uh, Juliet en uh, met Marjolein. En je raadt het al precies op de dag dat dat beeld onthuld zou worden, waar ik eigenlijk naartoe wilde, was dus de dag van uh, de Efteling. Ja. We zijn natuurlijk naar de Efteling gegaan, want er is geen twijfel mogelijk. Dat, nee. doe je, dat doe je met je kind en ja. zeker in een scheidingstijd. Ja, ja, ja, ja. En ik heb dat dus gemist, en op een gegeven moment. Uh, dat verhaal was bekend bij mijn kennissen, bij mijn vrienden en op een gegeven moment kwam ik iemand tegen en die uh, had een, uh, uh, een, een huis gekocht op het verzetsplein in Zandvoort en dat was toen nieuw en in aanbouw, dus dat was nog niet klaar en uh, die was daarmee bezig en uh, die vertelde mij op een gegeven moment van uh, ik had haar op het strand ontmoet en uh, toen vertelde ze op een gegeven moment, uh, had ze mij opgezocht via een kunstenaar. Uh, uh, Erik Holtkamp uh, was dat, die kunstenaar. En uh, via hem hoorde ik dat zij mij zocht. En zij zocht mij om mij te vertellen dat ze een uitnodiging had gehad. Omdat er op het verzetsplein in Zandvoort ook een beeld van Kees Verkade onthuld zou worden. En ook weer door uh, Erik Haasel of Hoelsema. En, het dus, en die man moest dus helemaal vanuit Hawaï vliegen en die kwam speciaal Zo. daarvoor naar ja. Nederland en kees van kwam speciaal vanuit uh, Monaco ook voor die dingen was ze zin ja. in hoor. Haar... ja het ja. is dus hun vak ja. en hun promotie dus... ja ja en het zal ook wel gezellig geweest en alles werd betaald dus dat dat, dat, dat geldt. wel, ja, ja. en uh, lang verhaal kort, uh, zei ze... Dat ik heb een uitnodiging gekregen... omdat het bij mij voor de deur komt te staan, het beeld. Maar mijn partner, ze had inmiddels een vriend... en die woonde aan de andere kant. Mm. Uh, ook in die nieuwbouw. Uh, alleen op dan de... Van Spijkstraat. Ja. Maar de, de gebouwen, die grenzen... aan de achterkant, of aan de ene kant voorkant... dan naar dat plein toe. Dus ze hadden alle twee een uitnodiging gekregen. Ze zegt, ik ga met mijn partner. Dus mijn uitnodiging is over. Als jij hem hebben wil... Ja. Mag jij hem mag jij hebben. Dus ik heb hem gekregen van haar. En ik ben dus, laten we zeggen zes weken later, ben ik alsnog naar die opening geweest. Alleen op een andere plek. En dat was eigenlijk heel dicht bij mijn huis. Want ik woonde in de Diakoniehuisstraat. En dan is het eigenlijk het station doorsteken ja. naar het verzetsplein. En toen had ik dus de ontmoeting met Erik Hazel of Holzema. En met Kees van Kade. En hoe was en, het om in dat soort uh, oude knarren weer uh, te ontmoeten? Dat was heel erg leuk. En Erik Hazel volgens Volsma ontmoette ik voor het eerst. En ik had zijn boek, uh, Soldaat van Oranje, uh, gekregen van mijn oma. Uh, mijn oma was trouwens Mooie Marietje. In Zandvoort uh, een hele bekende figuur vroeger. Oké. Okay. Uh, heeft strandtent 18 gehad, ja hmm. uh, ooit. Toen het nog tenten waren. Ja, ja. Uh, dit terzijde, maar van haar had ik dat boek gekregen. Een eerste druk van uh, Soldaat van Oranje. En dat kwam omdat uh, Erik Haansel-Volzema te gast was geweest. En dan komt hij weer bij Willem Duis. En uh, daar had hij zijn boek gepromoot. En ik had dat gezien als jochie. En ik vond dat interessant en uh, heldhaftig en nou ja, van alles. Ja. Dus ik had het boek gevraagd. Het was toen een vrij duur boek, weet ik nog. dus. Uh, als drie keer nadenken, maar mijn oma had geloof ik 60 uh, kleinkinderen. Dus ja. <laughs> <laughs> maar ik heb het dus wel gekregen en uh, ik heb dat toen meegenomen ja. naar, die boek, uh, of naar die onthulling. En gevraagd of hij daar wat in wilde schrijven. En toen zei hij: Ja, dat doe ik met liefde voor jou. Hij zegt: Want eigenlijk voor jouw generatie heb ik dat boek geschreven. Oké. Okay, ja. Dus. Mooi. Dus, dus ik heb dat. Uh, en toen zag je Kees ook weer. En toen heb ik Kees ook weer gezien. En dat boek is dus dubbel gesigneerd. Mm. Uh, dat, wil, oh, ja. uh, dat wil zeggen. Uh, mijn oma had ik gevraagd om er iets in te schrijven. Dus die okay. heeft voor mijn kleinzoon enzovoort. Mm. Bla, bla, bla, bla. En dan oma. En dan daaronder staat uh, Erik Hasel of Roesela. Uh, maar dan met zijn tekst van ja, inderdaad. Voor deze generatie heb ik dat geschreven. Ja, ja, ja, en ja, ja, met zijn, ja. Dus dat is leuk. En het boek is helemaal uit elkaar gelezen. Uh, maar uh, doet niet weg. Nee, dat snap ik. Dat uh, en ik heb inmiddels... Uh, een paar drukken daarvan, een paar herdrukken daarvan. Onder andere bij dat beelduitreiking eh, kreeg je van de gemeente een pocket. beeldje op het Verzetsplein in Zandvoort. Het beeld was gemaakt door Kees Bekaarden. Onthulling werd gedaan door Erik Hazelhof Roelsema, Beter bekend als de Soldaat van Oranje. Was het was een beetje een mooie onthulling. Had ja. de gemeente er werk van gemaakt? De gemeente had er werk van gemaakt. Hm. En uh, ze hebben zelfs nog een lunch georganiseerd... waar je met een touringcar naartoe ging. Dat ah, okay. was echt de uh, topverzorging. Ja, ja, nee. ja, ja, ja, ja. Een andere hobby van jou is... Uh, Olie B. Bommel. Ja, ik zeg het goed. Ja, olie B. Bommel toch? Ja, Olivier, Olivier Berendines Bommel. Ja, ja, ja, ja. ja. De meeste oh, mensen weten niet waar de B voor staat, maar oh, ja. dat is dus uh, Berendines. Ja. Maar hoe, hoe kwam je daarbij, bij de, deze strip? Want het is eigenlijk een strip toch? Ja, het gaat over, over uh, Tom Poes. Hè? Ja, jij ja, zegt het nu goed. Het is eigenlijk het verhaal van Tom Poes... waar Olivier Bommel pas na twee of drie boeken ingestapt is. Okay. Hm. Uh, maar hij is eigenlijk de hoofdfiguur geworden. En Tom Poes is eigenlijk de bijfiguur. Uh, het is een strip dat wil zeggen... nou heb je het over de ballonstrips. Dus een soort uh, Donald Duck kuifje, dat hm. soort werk. Maar het is... Eigenlijk uh, is Tom Poes de strip en Oli B. zijn de verhalen. En okay. Olly B. is literair verantwoord en mag ook op de lijst voor studenten gelezen worden. Oh, yeah? ah. En dat komt omdat het een derde tekening is en twee derde tekst. <coughs> ja, ja, ja. Oké, okay, dat is een hele andere Dat is een hele andere, andere constructie. Ja. En uh, bij het overlijden van Martin Toonder heeft Martin Toonder in zijn testament geschreven dat. Uh, Tom Poes door mag gaan, maar Olibebommel Bommel moet stoppen. Oh. En daarom zijn er ook geen nieuwe boeken meer van Olibebommel. Bommel. Maar uh, niets is creatiever dan de geest van de mens. Gelukkig wel. Dus ze hebben daar het volgende op gevonden dat uh, er nu weer. Uh, ze hebben, hoe heet dat nu dan? Ze hebben, er komen dus weer nieuwe boeken aan. Daar zijn ze druk mee bezig. En die gaan heten De avonturen geloof ik, van Bommel en. Van Heer Bommel en Tom Poes. Hmm. Dus dan is het niet meer Olibe Bommel, maar dan is het oh, ja. Heer Bommel en ze noemen, noemen het anders. En, en dan uh, juridisch en dat, gezien afgetekend. En dan kan het weer wel. Ja, ja, ja. He, en dit alles met toestemming van de erfen, tonen, Dus ja ja, ja, ja, ja. Nou ja, ik uh, stel voor dat we uh, misschien volgend jaar, uh, dus in 2026, uh, daar ook nog eens een heel verhaal over neer gaan zetten. Want ik uh, heb een beetje begrepen, of zo voel ik het aan, dat jij een van de specialisten bent op dit gebied? Uh, ik verzamel het, denk ik, vanaf mijn zesde jaar. En het is gekomen, want jij vroeg net hoe ben je erbij gekomen? Ik kreeg van mijn broers en zussen een kleedje. Dat was toen een, een kinderkleedje met uh, Oli B. en Tom Poester op met de oude schicht. Ja. Dat ze dus reden. En dat uh, had ik in mijn kinderkamertje liggen. En uh, daardoor is mijn interesse gekomen. En toen gingen ze de verhalen vertellen. Mm. Nou ja, want er kwamen de spulletjes erbij. Nou ja, 70 jaar later. Is het nog zo? Ja. Alleen nu zijn de spulletjes wat kostbaarder. Ja, ja. En, uh, nou ja, uh, en, en er is in 2025 een themaparkt, geloof ik, geopend. Ja, he, van, uh, in Groenlo. Dat is nu twee maanden open. Het uh, is een, een indoor park, een, uh, een attractiepark eigenlijk voor kinderen. Om dus de nieuwe generatie, want Toonder had natuurlijk een buitengewoon uitgebreid taalgebruik. Ja. En uh, ja, dat is heel leuk ingespeeld met uh, glijbanen, met, met van die uh, draaimolens met oude schichten waar je in kan gaan zitten als kind dan. Hè, en, zo. Hm. Um, en dat is om de, om de jeugd weer taalkundig... Uh, op te krikken, want de Nederlandse taal, met alle respect, is momenteel niet echt, uh, nee. echt 100% aanwezig uh, bij de mensen. Nee. En daarbij is uh, een nieuwe merchandising gekomen. En ik ben er nog niet geweest, want ik ga arm er vandaan, dat weet ik nu al. Oh. Van, van de spullen die daar te koop zijn. Dat is echt heel erg leuk. Uh, nieuwe verhalen komen eraan. Uh, zijn twee mensen die heel goed kunnen tekenen. En je ziet eigenlijk het verschil niet tussen de tonenstudio's en met wat deze twee okay. maken. Mm. Dus ik heb daar hele goede hoop op dat dat uh, gaat groeien. Het ja. is in Groenlo gekomen. Dat is een meneer die heeft een uh, vakantiepark daar. En die had met zijn uh, uh, gasten dat ze uh, met slecht weer niks konden doen. Dat ze mm. zich verveelden en uh, toen heeft hij met zijn accountant gepraat. En toen zeiden ze van ja, er zou eigenlijk een, een, een indoor park moeten komen. Ja, ja. En toen had hij geen flauw idee welk onderwerp hij moest pakken. En toen zei die accountant, die was Toonder fan, de, uh, Olivier Bommel van En die zei, je moet Martin Toonder nemen. En toen is die man dus gaan kijken. En dat is dus uh, het kasteel is prachtig geworden. Ook heel kasteel. Heel kasteel. Je, oh. weet, je weet niet wat je ziet. Nee. Het is echt... Nou, het is een miljoenenproject. Ja, dat moet er en wel. En het, het is werkelijk schitterend. Ik ja, kan het ja. niet anders zeggen. Ik heb ook nog niemand gesproken in de, in, in, in de bommelwereld uh, hm. die, die, die het negatief uh, beëgent. Ja, ja, het is echt ja. prachtig. Je dans mon palais de solitude, avec l'ennui pour me tenir compagnie. Comme c'est étrange quand j'entends cette voix si belle, elle me tient compagnie dans mon palais de silence. Tournage, finons à le secret de gesprek met. Presentatie Benno Veugen op ZFM. Ja, in gesprek met in deze aflevering met Herman Harms. En we hebben er nog eentje te gaan en dan zit het er eigenlijk alweer op. En uh, het laatste gesprek met Herman, daar gaan we nu naar luisteren. Ik ga even naar je Facebookpagina, want daar uh, schrijf jij uh, uh, uh, leuke dingen op. Uh, en heel, heel frequent ook. Dus iedereen uh, kan dat natuurlijk uh, volgen en lezen. Het is ook openbaar. Ja. Het is ook openbaar, precies. Uh, op het, en op die Facebookpagina uh, schrijf je dat je een vrije geest bent. Een vrije geest. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat ik dus niet iemands bezit ben en dat ook niet iemand anders mijn bezit kan worden en dat de gedachten vrij zijn. Uh, ruimdenkend dus, iedereen mag zijn eigen mening hebben en uh, je hoeft het niet met mij eens te zijn, want dan zouden we alle twee ongelijk hebben. Ja. Ja, dat nee, vind ik ook dat, mooi. Dat zijn. Is even een grapje tussendoor. Ja, ja, ja. uh, nee, ik respecteer iedereen zoals die is. En uh, ja, en ik heb hele mooie mensen ontmoet. En eigenlijk als je tot de kern gaat, bestaan er alleen maar mooie mensen. Maar als ze niet mooi zijn, is er iets gebeurd waardoor ze minder mooi ja. zijn of gedragen of geworden zijn. zijn. En dan kom je dus weer dat ik dus psychologie. Uh, ben gaan doen... Ja, je bent... om de mensen beter te kunnen gaan begrijpen. Ik ben inmiddels... tik ik dus 70 aan. En je studeert nog steeds? Uh, ja. HBO-psychologie. Uh, HBO, ja, ja, ja, ik moet nog vier modules maken... dan ben ik afgestudeerd. En, uh, en dan? Niks, want uh, ik ga er niks mee doen. Hmm. Ik ben ermee begonnen... ooit drie jaar geleden of zo... omdat ik een vriendin had... die uh, uh, gz-psycholoog is... En die zei toen tegen mij van uh, Herman, de mensen raken steeds meer in de war. We zaten net in die corona mm. gedoe. En toen zei ze, ik ga mijn praktijk uitbreiden. En dan ga ik dus mensen natuurlijk cliënten die ga ik persoonlijk behandelen. Maar er zijn ook overkoepelende dingen. En dan wil ik thema middagen gaan organiseren, uh, dat dus bijvoorbeeld zes of zeven patiënten of uh, cliënten dan bij elkaar kunnen komen omdat ze een gemeenschappelijk iets hebben. Ja. Maar, maar ik blijf hun natuurlijk wel apart begeleiden. als... Uh, Praatgroep. Als praat, en een soort praatgroep, ja. En toen zei ze van uh, is het niks voor jou om dat met mij samen te gaan doen. Okay. En toen dacht ik van ja, maar dan moet ik er wel wat van af weten. Ik bedoel, ja. ik kan niet uh, zomaar daar gaan zitten. En, ja. en, uh, nou, dus toen ben ik gaan studeren. En uh, inmiddels is dat plan met die vriendin uh, gewijzigd. Ze is nog wel een vriendin van mij, maar uh, we gaan dat niet meer doen, laat nee. het zo zeggen. Maar ik uh, vind het zo leuk. En, ja, ja, bent, ja dat is echt heel... Heeft je ook veel inzichten verworven? Ja, ja, en het meest grappige vind ik nog... dat ik heb één keer in de modules een tien mogen halen. <lacht> en dat was voor de seksuele afwijking. Afwijking? <lacht> dus wie helemaal normaal is, is niet normaal. Ja. Had ik het dan zo zeggen. Ja, ja, ja, ja, dat vind ja, ja, ik dat zelf ja. nog wel grappig. Ja, dat ja, ja, ja. Ik denk van ja, ja, had ik daar precies nou dat ja. had zijn cijfer en misschien had het wel veel raakvlakken met je eigen. Dat nee, heeft dan me de ruimte verplaatst. Ja, ja. Van het over vrije geest. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja, ja. En, en uh, je schrijft ook dat je een levensgenieter bent. Is dat. Ja. Het... Uh, was je dat altijd wel uh, al? Of ben je het echt geworden? Ik ben het inderdaad, na, na al die levensdingetjes die ik meegemaakt heb, ben ik dat meer gaan geworden. Ik ben meer gaan genieten. En dan niet met een hoofdletter. Dus ik, uh, dingen niet doen is ook genieten. Hè? Ja, ja. Uh, je niet uh, laten opnaaien. Je geen zorgen laten maken. Uh, dingen laten komen zoals ze komen. Maar ook uh, uh, vriendinnen. Uh, ik uh, ik ben ruimdenkend in, in, in, in. Ik heb bijna geen vrienden. Het zijn bijna allemaal vrouwen. En waarom, weet ik niet. Ik denk dat dat weer met dat couveuse verhaal. wat ik mm. in het begin vertelde. te maken heeft. En uh, met de een ga ik uh, naar de sauna. En met de ander ga ik uh, winkelen. En met weer een ander ga ik koken. En nou ja, en dat gaat zomaar door. Ja. En dat is super gezellig. En ik geniet daar echt van. Ja, dat is, uh, dat is mijn ding. Ja, ik, ik hou daarvan. En, en in een slotwoord zou je aan de mensen... Wat, wat zou je dan aan de mensen mee willen geven over dat genieten? Ga vooral genieten, maar... Doe wat je wilt, want de mensen kletsen toch. <laughs> ja, ja, ja. En uh, geniet en uh, je leeft maar zo kort en je bent zo lang dood. Ja. Dat uh, zijn de, de dingen. Ja. Dankjewel je wel voor dit gesprek, Herman. Graag gedaan. Ja. luistert naar Marina. Het staat op het album La Lingerie. En ja, je hoorde hem eigenlijk al meespelen. Toets Dielemans, had de hoofdrol in dit nummer. Ik heb nog een, een track van met toets. Dus ja, ik ben een fan van hem, dus dat is hartstikke leuk. Dat ik dat nog eigenlijk in mijn tijd als uh, Peaceful Radio radiomaker... dat ik deze man dan nog tegenkwam. Even kijken, we gaan afsluiten. Ja, het zit erop. We hebben geluisterd naar Herman Harms in deze radio show In Gesprek met. En je kunt het allemaal terug luisteren als podcast via in met.info. Ik ben Ben Veugen. Bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer. Dag.